Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het zo doorgaat worden steeds meer mensen arm. Hulporganisatie Oxfam Novib trekt aan de bel. Ze zeggen dat dit jaar meer dan 260 miljoen mensen in extreme armoede terecht kunnen komen. Dat betekent dat ze minder dan 1,74 euro per dag kunnen uitgeven. Volgens Oxfam neemt de armoede toe, onder meer door corona. Ook de oorlog in Oekraïne speelt mee, omdat daardoor prijzen van eten en energie stijgen. Als er niks wordt gedaan, leven eind dit jaar zo'n 860 miljoen mensen in armoede. Mensen die in de jeugdzorg werken, krijgen meer salaris. De vakbonden hebben nieuwe cao-afspraken gemaakt... Vorige maand protesteerden duizenden medewerkers nog in Den Haag... omdat ze zich zorgen maken over hun salaris en de lange wachtlijsten in de zorg. Het lijkt wel al alsof we er niks voor over hebben... of het, het allemaal maar wel met minder kan, terwijl de rek is er gewoon uit. Uh, overal zijn enorme wachtlijsten. En uh, ik heb gezinnen die soms wel anderhalf jaar moeten wachten op behandeling. En dat is onacceptabel, kan niet. Ook krijgen jeugdzorgmedewerkers eenmalig 250 euro. Netflix krijgt er een extra functie bij. Je kon al een duimpje omhoog of naar beneden doen na het kijken van een film of serie. Maar nu is het ook mogelijk om een dubbele duim omhoog te doen. Met die nieuwe knop kun je laten zien dat je een titel echt heel leuk vindt. Als je dit doet kan Netflix je beter suggesties geven voor andere dingen die je moet checken. ...remmen, sturen, het gaat geregeld mis op de tweewieler. Volgens Veiligheid NL raken meer mensen ernstig gewond bij een ongeluk. En de elektrische fiets speelt een steeds grotere rol, ook bij jongeren. Zo'n accupakket en een zwaardere fiets die harder gaat... Het is wel wennen. Maar ja, je moet wel echt wel even uitkijken. Hè? Dat, uh, de snelheidsverschillen zijn echt best wel groot. En uh, je moet toch even, even wennen aan zo'n uh, zo fiets. Ik fiets normaal ook eens op een racefiets. Dus ik weet wel wat dat, uh, dat je snel kan gaan op een fiets. En er zijn heel veel mensen die hebben nooit op een racefiets gezeten. Of wat dan ook. En die gaan ineens op een elektrische fiets. En dan kan het best gevaarlijk zijn. En bij u? Ik heb daar geen probleem mee mee. Advies van Veiligheid NL is om een helm te dragen als je kwetsbaar bent op een elektrische fiets. Gebeurt nu heel weinig. Het weer nog, je gaat de zon veel zien. Af en toe schuift er een sluierwolkje overheen. Het wordt warm, 18 graden in Friesland, 22 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. ...staat tussen Hoofddorp Zuid en Rollovarens 2 en 4 kilometer fiede zijn twee rijstroken dicht. 4 kilometer fiede op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen het Saandam en Afrit Verrijden Wormer. 4 kilometer op de A10 richting de Nieuwe Meer tussen het Watergaasmeer en Rivierenbuurt. En op de N201 heel veel Uit richting Uithoorn. 2 kilometer fiede bij Loendersloot. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Welkom bij Z Met nu in ZFM. Zandvoort de, Zandvoort. de kant nog Show. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Tien over tien al oh, weer bijna. Ja, sieno. Tien over tien over tien over tien over tien over Hey, hoe is het? Ja, goed. Uh, Gistermorgen, uh, vriend Hans Klok nog even gesproken, die uh, naast mij stopte op de scooter toen ik uh, buiten in de. Uh, akkoord. Dus uh, even de dingen van de dag op, uh, doorgenomen op technisch gebied wat er aan zou te komen en wat die uh, Hans Klok heeft meegemaakt, al met het campertje. Rijdend door Portugal. Ja, de man zou alleen daar overal ook uh, toch een leuke vader mee kunnen schrijven... over hoe te handelen bij het technische problemen met een oud voertuig. Op vakantie zijnde in het land Portugal met uh, heuvelen en dalen. En uh, ja, mooi verhaal van Hans Klok natuurlijk. En ja. Ik heb hem even nog een tip gegeven over het ververs van de remvloeistof. Wat op handen zijnde uh, is. Een, uh, met betrekking tot het campertje waar we het even over hadden. En ook de pick-up truc van Hans Klok natuurlijk. Het Groene monster. Een paar weken geleden zag ik hem rijden. Je ziet hem natuurlijk ook van verre af aan. Mooie oude F-150. Ja, geweldig. Alleen maar, alleen maar ijzer, geen plastic, fantastisch. Maar gewoon de tijd dat er nog uh, automobielen werden gemaakt. Want er daarover. Het nee, waren en, ja. de boten van hout en de mannen van staal. Ja. En tegenwoordig is het andersom. Ja, precies. Dat, dat idee dus, ja. ja. Goedemorgen. <laughs> maar goed, goedemorgen. Dit even terzijde. Dus. Leuk, jongens. En uh, nou, ik mag uh, even uh, zeg maar. Uh, heel blij zijn, want Jaap heeft duivenkater meegenomen. Met echte stukjes duiflet. Met echte stukjes duif. Roekoe, roekoe. En het is heerlijk. Overigens, als ik nog even, als het goed is, word ik ergens hopelijk gebeld door meneer Lusthuis. Lusthuis. Hallo meneer Lusthuis. Welkom van de gemeente. Daar gingen mensen vroeger toch naartoe. Ja, Lusthuis. Naar Lusthuis. Ja, zeker. Dat heette hey. een Lusthof, heet Ja, dat. Ja, Lusthof. <laughs> ja. Um, maar ik heb natuurlijk een week of drie geleden heb ik een, ja. een, een, een vraag gesteld aan de gemeente Zandvoort-Haarlem. Die niet heel ingewikkeld was. Namelijk, jij wilde weten waarom de Kamerling-Onderstraat twee meter werd versmald. Ja. Dus die vraag heb ik neergelegd. Ja. En uh, dat, er werd een telefonische notitie van gemaakt. Ik zou worden teruggebeld. En dat was drie weken geleden. Dus ik denk, ik ga toch nog even bellen. Ja. En toen kreeg ik een mevrouw. En die zou het nog een keer doorgeven. Meneer Lusthuis, dat is dus onbereikbaar. Maar Lusthuis oh. gaat me wel terugbellen. Nou. Maar als hij me vandaag niet terugbelt... dan denk ik dat ik gewoon bij meneer Lusthuis even langs ga... om persoonlijk te vragen. Want waarom moet je drie weken wachten op antwoord op een hele simpele vraag? Ja, ja weet je, het is niet voor niets... dat er allerlei grappen eronder doen over ambtenaren al. Nee. jaar en dag. En de, niet de, de, de hardwerkende ambtenaren die er zeker zijn aangesproken, maar uh, ja. Niet een heel ingewikkelde vraag, hè? Nee, nee, nee ik ga het even overleggen met de procesmanager. Ja. Nou, procesmanager? Procesmanager, meneer Lusthuis. Ja, maar die zit natuurlijk in een clustervergadering. Ja, of in een, stuur, <laughs> of in een stuurgroep. klankbordgroep. Klankbordgroep. Ja. ja. Nou, als die eerste stuurgroep doorgewezen is. Ja, natuurlijk. uitsluitend, ja. Nou ja, we, we kunnen een grapje afmaken, maar meneer Lusthuis moet mij wel gaan bellen nu ja, die uh... nee, ja. Nee, nee, ja, ja ik een voor ze... Nee, nee, nee, nee, dan ga ik een officiële klacht indienen bij de gemeente. Ja. Okay. Een hoopvol bericht van een van de medewerkers van Heijmans uh, zelf... die daar aan de kamerling bezig is... is dat het uh, als alles goed gaat, ijs en en de komende donderdag de eerste asfaltlaag erop gaat. Nou, ja. Dat zou betekenen dat ik wel weer mijn garage uit kan. Want het, uh... We zijn wat laat, hè? Nou, weet ik niet. Nee, is, voor lekker, voor he? het allemaal, Heerlijk, is het mij zit het is het Volgens mij zit het wel allemaal uh, binnen de planning. En je, natuurlijk, uh, mensen worden ongeduldig. Als je al kan, je twee dagen je garage niet uit wordt, je al ongeduldig. Maar het is natuurlijk niet, geen sinecure om een hele reguleringsstelsel op te vernieuwen. Nee, dat is waar. Wegdek en uh, onkruid te verwijderen en wat dies meer zijn. Ja. Maar goed, uh, dat is toch van hoopvol iets dat er uh, licht is aan het einde van de tunnel, G. Dat is mooi om te horen, Frank. Hé, hey, wat anders goed nieuws? Nou... Uh, ZFM zendt ook op te televisie uit. Ach. Ja, en we hebben, ik heb heel veel uh, leuke filmpjes, uh, denk ik, hoop ik, uh, um, daar achtergelaten. Ik heb afgelopen zondag heb ik, uh, in het wapen van uh, Zandvoort uh, wat opnames gemaakt van het optreden van uh, uh, David Molenburg... Die daar uh, met zijn band uh, speelt. Van de burgervader, die speelt toch uh, ja, fantastisch. Ja, bal. Ja, speelt de ja speelt helemaal, de helemaal leuk. Dus daar heb ik een, uh, een, een compilatie van gemaakt. Een, oh. een liedje en een klein interviewtje met hem gedaan. En dat is ook te zien op uh, ZFM. Uh, op kanaal 40 uh, uh, ja, van Ziggo. En kanaal 1376, Jaap, zeg ik het goed? Uh, 1367 KPN, Ziggo kanaal 40. Of gewoon 40 verder. Uh, ja. Overigens, uh, even wat ik net zojuist uh, zag... is dat uh, in het huisje hiernaast... Uh, aansluitende radio-studio... Ja. Uh, we, we zitten hier op de Tolweg. Hè? Op de we Tolweg zijn ze het huisje hiernaast... Zijn ze aan het opknappen. Ja. Uh, Kees, die woonde daar. Kees naar het verzorgingshuis. Het is leeg. En daar komen Oekraïens vluchtelingen... als het goed is. Ach. Hartstikke nou, leuk nou, toch? toch? Ja. Dan is het weer een goede bestemming gevonden. Zo ja. is het. Zullen mensen in weer zeggen: Mijn zoon is nergens, ik krijg nooit naar huis. Hij <lacht> heeft er nooit een bommersharssens gehad ook. Nee. Hoop ik. En terugkoppen, die mama. Ja, je weet het niet. Zullen we een liedje draaien. Um, wacht even, wacht even. Want wacht er even. is nog iets. iets wat over over de Nou, kijk, dit. Nou, nee. Het gaat over Duitse lessen. Oh. oh hey, hij doet het nog steeds niet. Uh, ik had iets van de week. Had ik iets gedeeld over Duitse lessen? Uh, uitgesproken door de heer Frits Stouw. Oh. oh, die. Die. Ken je die, Frank? Ja, dat mij, uh, dat het, <laughs> vorig jaar is dat al opgenomen, dacht ik. Ja. Is er nog een educatief randje aan eigenlijk? Nou, in nou dat zeker dat, niet anders dan dat het uh, uh, grappig bedoeld is... waarmee niet gezegd is dat het ook grappig is. Maar het is wel heel populair geworden. Ja, dat is wel. Maar in de Week van de Duitse Taal hadden ze vorig jaar... misschien dit jaar wel weer, weet ik niet... Hmm. Maar dat mijn uh, familieleden, familie die had het erop gezet. En dat was alweer grappig om het maar te zien. Maar ik werd wel overal in het dorp door aangesproken. Mensen vinden het altijd weer verbazingwekkend hoe dat Facebook uh, Ja, Ik, dacht, ja, ik, maar, heb ik, ik het neem al... aan dat het de, de, de voluit schreeuwende Duitser betreft, of niet? Ja, want het, het kon, die, die taal komt natuurlijk het, het is leuk tot z'n Als we het over de grappigheid van de Duitse taal hebben, als het geschreeuwd wordt ja, ja Dat net als de Fransoos een Fransman gevonden ja ga ja, zonder ja, iets te zeggen het is net Mark Rutte maar dan op de Frans maar voor, voor, <laughs> voor, voor uh, mensen die niet uit, uit West-Europa komen klinkt Nederlands net zo uh, heftig oh, ja. als Duits hè en, ja en, en, uh, niet om aan te horen nee nee ongetuig, Fijn aan Het je is best oren. een moeilijke taal om te leren denk ik ook Nederlands uh, ja. en klanktechnisch misschien ja. een beetje heel breus. Ja, terwijl andere talen, zoals Frans, uh, Italiaans, uh, Braziliaans, Spaans. dat zijn Latijnse talen en die lijken allemaal. Op, dus dat, die, die, die, ik sprak geen Braziliaans, maar toen ik daar was. kon ik heel snel de kruil lezen. Ja, ja Romaanse talen. inderdaad ja. pak je dat sneller op op een verschillende manier. Ja. Dus dat. Maar wat, voor, wat gaan we draaien? Oh, nog even, ik... even een compliment over de duivenkaart, want we hebben geen vierkante gevulde koeken. Nee. We hebben ook geen. Uh, uh, weet je die dingen? Cake. Cupcakes. Van, uh, Geen gebakjes van. Jimmy the Pastry en Turner. Jimmy Turner ook niet. Uh, maar we hebben duivenkaarten van Jaapie Koper. Lekker man. Ja. Weet je waar de duivenkaarten oh, vandaan komen? Ja, Samen, daar had je het uh, ooit nog eens een keer ja. verteld. Ja, Noord-Amsterdam, Nieuw-Dam. Mijn vader ja. kwam nieuw en dat is een hele bijzondere bak die maakt als duivenkater. duivenkaarten. Oh ja. Ja, een zoetbrood. Het is natuurlijk gewoon maar een soort dat is een brioche. Het is brioche. Het komt oorspronkelijk uit noord, het uh, uh, noorden van Amsterdam en Zaandam naar boven. Daar, oh, dat ja, het is gewoon zoetbrood. Ja, zoetbrood. Oh, dus zoet. Brioche in het Frans. Nou, jongens. Ger, heb jij nog wat klaarstaan? Is uh, de paus-katholiek? Ja, heel ver. Beetje oud, hè? beetje ja. groener. Ja. Dank, hem nog. Andy Williams? The boys ja. watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. I do I. They solemnly convene to make the scene. Which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down.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 They're making news if the watch girls by.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 La la la la la la la la la la la la. Andy ja. en dat is Andy, nog, Andy. We praten hier niet over een schoonmaakmiddel. Niet ruiten Andy. Nee, niet ruiten Andy. Ik denk dat dus die de de andere een is. Is dus Andy Die gokkende Andy. Ja. Maar hij heeft wel uh, leuke plaatjes gemaakt. Laat dat duidelijk zijn. Maar hey, in, uh, sorry, sorry nee, nee. ga je gang uh, Frank in deze dure tijden, waarin alles duur wordt... kun je je nog wel eens uh, vergissen dat je denkt dat je ergens mee wegkomt... door gewoon niet te betalen wat de prijs is. Ja, dus bij het komstation dus, uh, of zo. Ja, maar in Alkmaar was dus uh, op een gegeven moment iemand... die kreeg een, uh, een deurwaarde aan huis. En dan denk je, ja, dat gebeurt wel bij uh, een hele meer, bij meerdere gezinnen. Maar wat uh, was er nou aan de hand? Hij uh, was naar een boos huis gegaan... En dan wilde hij Hallo, een, uh, wat? een boos huis. Een, een, een, een, lust, een lusthof. Een, lusthoeven, een lusthof. Lusthof. Lust, lust lust, ja. <laughs> Bordello. En daar had hij zichzelf getrakteerd op een kleine triootje. Glijperlijf? Ja, een ja? Glijperlijf. Een, een <laughs> En hij dacht, nou, dat is wel leuk, een trio. Maar op een gegeven moment, na vier uurtjes. Uh, vier het, uur? Ja. <laughs> Zo. Zo. Dat moet er een lange, ja. lange, lange run geweest. Dat nou, heeft hij zeker een goed gesprek gehad. Ja, dat <laughs> ja. denk ik ook. En, en, en, en een volle zak. In en wat had ze, had die, pijn of niet? In elk geval <laughs> moest hij 1100 euro afrekenen. Zo. Zo. Maar dat dus vond hij iets te veel van het goede. Dus hij dacht, nou, 325 uur, dat is, uh, is Ging zacht. je afdingen? Ja. <laughs> dus, uh, <laughs> maar goed, hij, uh, hij zei tegen een van de dames uh, het resterende bedrag. Dat uh, ga ik uh, nogal binnenkort even voldoen. En uh, als blijk van het... Uh, Vertrouwen want de dames daar dan maar van moesten genieten. Die die zijn telefoon achter als borg. Maar ja, je voelt hem al aankomen. En hij kwam natuurlijk nooit meer opdagen. Maar goed, die, uh, de raamdames, niet voor een kleintje vervaard, die keken in zijn telefoon en uh, kwamen er al spoedig achter waar de vent woonde. Dus die dacht, nou, laat dat even anders aanpakken, officieel. Gewoon een Dus, uh, ja... In elk geval uh, lieten oh, de dames wel nee. weten dat het geen usance is. Maar in dit geval toch uh, wel behoorlijk uh, Maar voor die, dat hij niet voor deurwaarder ja. Voor die ja. wel? dat is toch ook... Oh, hoe ik, ziet maak, het exploot nou, uit dan? Ja, nou, ja. Hoe ga je? als deurwaarder ga je in de deur met mensen, weet ik wel... Ik niet, ja, spullen niet afgerekend ja. hebben. <lacht> maar iemand die gewoon een trio niet betaald heeft in een bordello... Ja. Ja, dat uh, maar eerst, dat heeft iemand natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Nee. Maar moet je voorstellen, je voor, yes, thuis de bank wordt aangebeld... Ja. <lacht> Met meneer Paardenkoop. Hallo. Je vrouw doet de deur open. Ja. Hallo. hey, kom even voor het Gelderwalen. Ja. Want? Ja, uw man. Ja, zo een beetje voorzichtig. Heel voorzichtig. Ja. Besmuikt. Nee, heeft hij niet afgerekend. Wat? Wat? Fiets? Nee. <laughs> <laughs> Lijkt me een heel ingewikkeld gesprek. De ja, man. Dat doet me ook weer denken aan uh, Jan Ikema. Waarmee we ooit nog eens in Noord-Italië in het plaatsje. Ja, ja, die zilverwereldkampioen. God, daar God er het over. Calalbo op ja. pad waren. Mega lachen, jongen, die gozer. Je had ook een verhaal, die was in Noorwegen geweest door een of andere schaatsverknettering. En die had daar staat natuurlijk ook een dame aangeduid. Maar die uh, <laughs> ah, weet of er iets werd beloofd of wat ook. In elk geval op een gegeven moment in Pignum, in het noorden van ons land, Friesland uh, met name, werd op een gegeven moment. Ding, ding, Nee. Was aangebeld. Nee. En hij was achter in zijn tuin. en Hij, hij, hij zag ineens een blonde dame en een koffertje zag hij voorbij komen. Dus ik dacht shit, het gaat helemaal niet goed. Dit. Maar ja, hij was <laughs> natuurlijk achter in de tuin en zijn meisje was binnen en was dus te laat met het open doen van de voordeur. Dan had hij er misschien nog een draai aan kunnen geven. Maar uh, die dame nee. die, die uh, kwam voor. Uh, ja. Die kwam met koffer voor de deur. Remember me? me? Ja. die ja. wilde even samen... Uh. Dus uh, nou op diezelfde dag uh, was het uh, ook geen klaar. Succes, geen succes. Nee, klaar met, klaar met de relatie. Ja. Klaar met Jas en tas bij de balie. <laughs> dus uh, hij kon het pand verlaten. Ja, zo gaat het dan, ja. ja. ja dus je kan maar beter gewoon... Uh, kan maar beter kranten en <laughs> folders rond gaan brengen. In ja, dat, ja. ja. dat licht... Ah, in Doe dat, dat licht... Of jij, uh, uh, dat is, uh, uh, ik weet niet of jij nog uh, uh, ruimte hebt voor uh, postachtige affaires. Want jij brengt natuurlijk uh, dingen rond qua posten. Is een, in, in Engeland uh, is er een, een baantje in de AB. mag je als Nederlander ook als je vergunningen hebt op solliciteren. Oh. Dat is namelijk een baantje uh, in uh, Antarctica. Antarctica. Antarctica. Antarctica. Oh, ja. 17.000 kilometer hier vandaan. Kijk Daar heeft uh, Engeland een postkantoor meest afgelegen postkontouren, ja? ja, seriously. Ja, die en die zoeken nog iemand die, die verantwoordelijk is voor de post. Dus je, moet dus je moet ook de lokale penguins stellen en het gebouw een beetje onderhouden. En als je dan uh, je moet dus krijgt vijf maanden. Gujai Island heet het eigenlijk. Uh, en de kandidaten moeten natuurlijk fysiek in orde zijn. Je moet milieubewust zijn en uh, ze hebben geen toegang tot stromend water, geen stroom, geen internet. Maar je krijgt wel uh, 2150 euro per maand. Nou. Om pinguïns te tellen en de post te sorteren. Topvrouw. Ja. Als je eh, toch niks ja. te doen hebt. Hè? Vraag. Hey, maar als iemand gaat uitvragen, en je vraagt... Wat, wat doe je eigenlijk voor de kost? Ah, nou. maar ja, nou, er er is niemand de... die dat vraagt, want maar... dan komt niemand. <laughs> Ik ben, ben rustig. Ja. <laughs> ja. Oh, het komt toch bij. Wat zijn ja, dat dus dus van die baantjes? Was laatst ook zo'n baantje, dat een Eya wachten op, ja, ja. op een eiland ja. of er was laatst ook iemand die Er was een baan op een mocht je een onbewoond eiland mocht je gaan uh, exploiteren of zoiets. Nou ja, ook wordt te, te mooi allemaal. Dat wordt natuurlijk niks, ja. nee. Nou ja, ja, daar gaat nergens ja, dat over. Wel, uh... Ik zou het toch gewoon ophouden... Uh, een beetje rondrijven. Winsveld uh, hey, uh, ja, lijkt me beter. Ja, beter zo, ja. Nog even over Zandvoort. Die sloop van je woning in het badhuis. Hè? Ja. Wat, wat, wat is Wat ja, weet jij wat volgens mij meer van? sloop van woningen in het badhuis? Nee, het badhuisplein. Een badhuisplein? Badhuisplein. Beetje nee, het ik, badhuisplein ik, ik, hoop, ik hoop dat ze... Bij die de rotonde. Die, die, die, die haar, ja, die, die, het die de Fafoosjeplein. Nee, nee badhuisplein. badhuisplein. Dus het is uh, tegenover ja, het casino. Ja, ik zeg het verkeerd. Je hebt aan grenzend ja. aan het de Favosjeplein. Ja, ja. Dus oh, die bedoel type, je. Type ja, ja, ja. Als je op het moment dat je ja. richting de groep... Ja. Nou, ja. De ingang is aan het Favosjeplein. Dat ja. klopt. Ja, ja. ja, en dat uh, uh, uh, zijn voor een groot deel ontruimd. Maar zijn er nog zijn mensen die zes die wonen. bewoners en die weigeren yeah. gehoor te geven... want het waren gasten die daar naartoe zijn gegaan om Antikraken... Uh, en die gaan er nu niet meer uit... Nee, en ik, zou, ik zou bijna zeggen: het zijn de Galliërs die uh, in dat dorp. Het klinkt een uh, beetje als. Uh, een klein dorpje. Ja. <laughs> Leuk ja. zich ja. verzetten tegen de Romeinen. Ja. ja. ja. ja. ja. Krizen, daarom, of maar zo is het daarom. Maar wat ik voor eerst. Het ziet, je komt dan als toerist, kom je, loop je de kerkstraat op. Ja. Ja. Dan kom je, op het, kom je richting het strand lopen. Dan zie je aan je rechterhand zie je een, een dicht getimmerd. Dan zie je eerst een soort ijssalon... met ja. een dak erboven waar alle schrootjes af liggen. Dan kijk je ja. zo naar binnen. Dan zie je een dichtgetimmerd eh uh, uh, uh, uh, flatgebouw met allemaal, uh, met, met vieze vette planten, ja. met ze allemaal antikraak zitten. Met, echt en daarna aan de bovenkant door de storm zijn er ook allerlei dingen afgebroken. Ja, je zit te kijken inderdaad. en dan gewoon echt, het ziet er niet uit. Het ja, nee, is niet, mee, niet normaal. Maar dat vind ik dom als, dat vind ik ook als je vanaf het station binnenkomt lopen in Zandvoort. Ja, totaal dan loop je triestheid. dat wordt allemaal wel ge, Maar bijvoorbeeld bouwspellers hebben ze dat ding af, afgebroken. Ja. Die uh, ja, het pui? Ja, die pui waar vroeger het zwembad zat van. Uh, oh daar, daar beneden ja, Van Zonneveld. Ja. En dat is ook gewoon open gewerkt. Je kijkt ja. zo dat flat, ja. Joh, zit er even, spijk er even wat tegenaan? Het ziet ja. er niet uit. Ja, maar nou moet jij als particulier, makkelijk te vangen... een verbouwing aan je huis uitvoeren... die dan uh, dusdanig is dat die binnen een zekere regelgeving valt... te maken krijgen met een welstandscommissie, met een schoonheidscommissie. Ja, met een lusthuis op je dak. Ja. <lacht> ja. Nou ja, maar die heeft het terug. Dus die die, nee, die, die niet, belt nooit te Die nu. gaat toch niet nee. reageren. Dus schoonheidscommissie. Dus, ja, en dan denk ik <lacht> van... maar dat soort dingen inderdaad, het visitekaartje van Zandvoort... Dat dan wordt het, een beetje, het is zo'n kleine moeite ja. om het even dicht te ja, maken. Ja. Het, ja, er zijn twee, twee handige ja. Harry's die voor vier uurtjes er, iets er tegenaan timmeren. Blikjes ver, en dan ziet het er weer een beetje knap uit. het, ja, nou, tristesse. Ja, ja. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel woningen die, die, die verhuurd worden. Waarvan de verhuurders denken van ja, ik vind het wel goed allemaal. En, uh, het kost allemaal veel te veel geld. En, uh, dus, uh, en ik, ik woon tegenover de, de Slager halte Met dat hele mooie ah, pandje. Ah, mooie oud pandje. Een heel mooi, leuk oud pandje. 1918. En uh, op een gegeven moment zag ik dat die. Uh, want ik kijk natuurlijk recht op de bovenkant. Weet ja. je anders, dat ik wat hoger zit. Ja. En uh, op een gegeven moment er staat zo'n leeuwtje op aan de bovenkant. Ja. En uh, ik zag dat die metalen rand die dat leeuwtje vasthoudt. Een beetje aan het vermolen was. Nou, niet een beetje. Dus ik ben naar uh, Joey gegaan. Ik het leeuwtje was, gegaan. was bijna uitgebroken. Ja, ik heb een foto. Een foto's, foto's van gemaakt. En gezegd van nou, ik zou daar heel snel wat aan doen, want zal dat kan een ding, naar koop, dat ding op je hartjes krijgen. Ja. Nou, dan is het echt gebeurd hoor met het ja, feest. Is het einde en uh, en ja hoor, de volgende week erop vier mannen helemaal de hele dag bezig geweest, fantastisch, ja. het hele pandje geschilderd. Ziet er helemaal weer maar het tip top ja, hè. Pandje zal in bezit zijn van, van is dat de gemeente? Nee. Is het een gemeente? Nee, nee, nee, nee het is geen gemeente. Het is Wel mooi, mooi pandje. pandjes, ik ben niet ja, van zeker, tijdens, maar... ik weet ook niet van. Nee, maar je is. bent uiteindelijk volgens mij stel dat het leedje er afvalt. Je loopt een in je loopt naar buiten. Je krijgt een stenen leeuwtje op je kanen, Dan is het klaar, hoor, met het feest. Dus, ja, die kun je niet wegkoppelen, denk ik. Nee, nee, Maar nee. dan is de, de eigenaar van het pand waarschijnlijk verantwoordelijk... Voor Zeker. In Amerika ga je dan de rest van je leven gaan ja. betalen. Ja, ja dat is klaar. Maar Zienaar. ze hebben... Ik vond het wel goed dat er meteen geluisterd werd. Ja. En dat ja. er meteen... Uh, uh, weet je wel, ze hebben meteen uh, ja. daar... daar uh, nou, ben jij natuurlijk irritant kut, joh. Dus ik zou ook wel denken, als hij nog een keer belt... <laughs> Jij zou eigenlijk even met je lusthuis moeten bellen. Die belt meteen terug, weet je ja. wel. Met dat kleine lijf van je. <laughs> <laughs> maar hij valt de, ook een, een, een niet onaanzienlijk aantal woningen... van de erven Enstra is nog altijd. Mm. nou Weet ik niet of het voormalige pand van slagerij Kees Vreeburg daar deel van is... Nee, dat is van Freeberg zelf. Dat is het zelf. zelf geweest. Dat ja, ja. ja. maar um, ja, wat ja, wij nee, zeggen. Nou, zullen we een uh, stuk muziek uh, maar het even het? doen? Ja. Want dan kunnen we daarna meneer Botman uh, er even goed bij gaan halen. Goed want plan. dat uh, lijkt mij een goed plan. Ik ga je hier zelf de de boel innemen. Uh, Heel eventjes, want is ik is denk ja, helemaal niet. Dat vind jij ook goed. Hou niet ook niet veel eigen initiatieven. Niet te veel, hè? Anders stuur je naar een postkantoor. Nou, ja, What I should Boze blik, in, in ieder geval. Uh. Nee, toch? Wat Nee, ik, ik, ik vroeg het maar Ik denk. Uh, Boze ik blik. Ik, sme ik smeet hem er maar in, uh, Madonna. Kut, uh, uh, uh, kutplaat. Kutplaat? Nu, dat is over een uur. Uh, goed. Um, goed, tijd voor. Hey Hans. Oude Rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Hé, hey, jongens, Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Morgen. Lekker, lekkere muziek, ja Lekkere muziek. Oh, dank <laughs> <laughs> ja. Laffe uh, Latte <laughs> Hans voor president. Sorry, wat zeg je? Hans voor president. Ja, Hans voor president. Ja, ja. En hey, luister, uh, de euforie rond uh, onze machtverstap is een beetje, ja, een beetje verstomd. Hè, naar de. Uh, ja, hè? Dat gaat niet goed. Tweede uitval uh, in drie races. Dat gaat natuurlijk niet goed met, uh, met Red Bull. Uh, Hebben jullie gekeken trouwens of niet? Zeker, ik wel. wel. Nee, ik niet. Ja. ik wel. Kijk, heb ik ook gekeken uh, waar ik nog gekeken heb. Ik heb gekeken bij Laurel en Hardy. Oh, dat zag oh. Je, ja, dat zag ik. Stond er stonden hapjes op tafel en gebakken spek. Ja, ja, klopt. Ik kwam daar om tien over half zeven binnen en uh, zat er zat toch een mannetje 30 daar. Meer, hè? Ja, ja, ja. En of in nog, des de de ochtends? Ja, zeker. Had, uh, broodjes gemaakt. In ik had tafel. ook een huis vol met mensen smorgens vroeg. Maar ik denk dat ze bij uh, Land Hardy het publiek dat daar komt kennen... dat ze ook af en toe al een biertje opentrokken rond die tijd. Nou, ik zal je zeggen, ik begon uh, met koffie. En uh, er werd al een beetje raar gele koffie besteld om uh, kwart voor zeven te zoeken. Maar uh, naast me zat er al iemand met een biertje in. Zie je? Die... Meen je? Ja, dit is toch wel... Er zitten nog een patiënten binnen daar. <laughs> je gaat er niet in een biertje om zeven uh, uur. Ben niet goed bij je hoofd. Ja, dan word dan je toch meegesleept. Dus ik heb er drie op. Maar ik moet zeggen, ze smaken smiddags beter dan, je je beter dan... dan Ja, dan wel, natuurlijk Hans. Ja, dat is een goed teken. Is... Maar ja. ook mensen die daar komen die poetsen hun tanden met bier volgens mij. Uh, dat zou ook net eens kunnen ja, inderdaad. Ja. Die, die, hebben een alcohol, die hebben alleen een alcoholprobleem als er geen, geen bier meer is. <lacht> <lacht> dat hey, goede, uh, ja, dat was natuurlijk voor iedereen daar ook een uh, enorme teleurstelling dat Max uh, uitviel. Mensen namen er nog één. En, en, en waardoor hè, een lekkende benzineleiding. Kijk wat je dan... ...tweede ons auto heb uh, uh, van 15 jaar oud... ...dat kan nog gebeuren natuurlijk... ...maar toch niet bij een uh, Formule 1 bolide... Waar, uh, ...waar 300 man aan werken... ...dus ja, het is natuurlijk heel raar... ...dat het deze manier gegaan is... ...en uh, Max was ook erg uh, kwaad... ...hij noemde het onacceptabel... ...en uh, toen zei er iemand van... Uh, ...komt er wel goed... ...hij zei nou als het in dit uh, tempo gaat... ...dan duurt het 45 races... ...voordat we uh, ja. uh, weer een beetje bij, bij Ferrari zijn... Want Ferrari, ja... We kunnen niks anders zeggen dat het enorm goed gaat met Ferrari, hè? Wel leuk. Nou... Is het, uh, zeker leuk, absoluut. Uh, ja, we gaan nu naar Italië toe. En ja, dat is natuurlijk de hol van de leeuw. Hè, op het uh, Autodromo Enzo eDino Dino Ferrari gaat uh, moedmacht proberen om uh, die Ferrari's weer een beetje bij te, bij te houden. En uh, maar dat, kon hij, dat kon hij eigenlijk in, in Australië ook wel. Maar je zag toch dat hij twee, drie, vier tiende per ronde inleverde... Ja, en dan gaat het natuurlijk hard, hè. Hij, hij kwam een paar keer dicht, dichterbij door die, uh, uh, die Pacecar die, uh, die in de baan kwam. Uh, maar uh, ja, hij reed steeds weg, die, uh, die uh, uh, Leclerc. Dus ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurde. Um, hij, sta, hij heeft nu 25 uh, punten, hè? Hij staat daarmee zesde. Vorig jaar had hij naar drie races al 61 punten, dus dat ga nagaan. Ja, en hij staat al 46 punten achterop uh, claren. Dus uh, het wordt enorm moeilijk om uh, mee te gaan doen... in de strijd om de wereldtitel. Dus, uh, maar goed, je weet het nooit. Ze komen met upgrades voor Italië. Uh, maar ja, dat zal waarschijnlijk uh, Ferrari ook wel gaan doen. Uh, ja, of, of die upgrades gaan werken, dat uh, zullen we moeten afwachten. Ja, en, en Max die, die, uh, gaat er steeds meer erger andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld de, de pacecar... De, uh, in Italië reed de Aston Martin. Ja. En uh, ja, die wordt bestuurd door de Bernd Mailander. Dat is een ex-DTM-coureur. Ja, die moet dan toch behoorlijk snelheid maken. Ja. En, uh, maar uh, die 4-liter Twin Turbo V8, 528 pk, die haalde op, de, op het rechte eind 140 km per uur. Nee. Waar dat nou, ja, nou door kwam. Dus Max, die was enorm kwaad dat hij die, dat die zo langzaam reed. Omdat. Ja, krijg je, je banden niet op de temperatuur? Ja, die banden komen niet op temperatuur natuurlijk, hè. Maar uh, eigenlijk had iedereen er last van. Dus... Maar dat was met die Mercedes ook al, die Mercedes er in Meilanden reed. Die ging iets van 240 of 250 op het rechte eind. En dan zitten ze al te klagen van: Jos, laat ik hem een beetje opschieten. Die große, die, die rijdt met zijn tanden op het stuur. Ja, dat en zij uit. rijden met één vingertje aan, ja. aan het stuur. Nee, ja, de Mercedes uh, GT Black uh, Series, die is toch. Aanzienlijk sneller dan die, dan die Aston Martin, hoor. Die is toch wel een secondentje vijf sneller dan... Dat bedoel dat ik. ik. Maar uh, ja, het was natuurlijk geen, geen enorme ...advertentie uh, uh, voor uh, uh, Aston Martin. Kijk, als je gaat zeggen dat die wagen helemaal niet hard kan rijden, cetera, Ja, dat zijn, dat zijn toch sportwagens. Dus maar die Formule 1 Aston de Martin deed ook niet heel best, hè? Nee, ja, dat klopt. Ja, is de, uh, Aston Martin niet. ...niet erg blij mee waren wat, uh, wat hij allemaal zei over die uh, s markt. Best, okay. Overigens de beste opmerking, Hans, sorry ik je onderbreek... ...maar de beste opmerking die ik uh, uh, toen die Strol niet, uh, niet uitkeek... En die, uh, ja. ...en die crash maakte uh, in, de, in de training... ...dat vond ik de beste opmerking van Albert Kalf. Die zei, ja, Strol, die kijkt alleen in zijn spiegel als hij onder de douche vandaan komt. Dat vond ik wel een hele fijne opmerking. <laughs> ja, dat vond ik heel prachtig. Vond ik, ja, mooi, ja dat is een mooie, mooie opmerking inderdaad. Ja, ik luister tegenwoordig naar Olaf en naar, uh, naar Jack... Maar. Ja, ja, dat is, vind ik een stuk prettiger dan die twee... Uh, oh, ja, dat moet... klopt, ja. Bij Laura Hardie hadden ze een, uh, een tijdje Sky Sports opstaan met Engels commentaar. Dat vond ik ook nog gaan. Ja. En uh, ja, dat is nog heel anders dan die twee die uh, bij uh, VIA Play zitten, hoor. Dat moet ik uh, wel eerder bekennen. Ja, Olly, wel. Ook, uh, Olly ook in de uitzending bij Radio 10 op vrijdag altijd. Ja. ja dat is wel leuk. Maar die jongen van Coronel heb ik niet meer gezien. Is dat bij Fireplay? Ja, die die, die, die, die uh, had zelf een race volgens mij. Die, ja. uh, die ik heb er twee weken niet gezien. Nou, hij was er, hij was er in de aanloop er, Was we, we, hij wel we, geweest? Twee ja. Ja, oh, weken nee, okay. nee, heb hem hem gezien. Gaat de goede kant op? Ja. Nou, die, ja. Naar de ja, uitgang. Hij komt alleen maar als max uh, een beetje kan winnen Wat zo, weet je. Wat wat, een ja. trickpol, vind ik dat. Ja, ja, ja, jongen, jongen. Nou, ja, goed. Ja. Waar ja, ja het verder over ging in de formule 1... was, waren de. De sieraden hè, die men niet meer mochten van uh, die nieuwe ja. man, die de nieuwe wedstrijd het nieuw ja. Die heeft gezegd wat uh, Piercing en, en, en, en, en, en, en sier, andere sieraden, zoals Kettingen, niet meer mochten. Nou ja, goed. is natuurlijk wel. Gevaarlijk. Dat is gevaarlijk, ja. Als ze die wagen uit moeten komen of ze moeten al iets opensnijden, weet ik veel. Maar in ieder geval, uh, ja, Louis Hamilton maakte nog een grapje in de, in de persconferentie. De, uh, hij zei van: hey, Max. Jij ja, hebt toch een uh, tepelpiercing? <lacht> dus, uh, mag nou, zal ik hem nog één keer laten zien dan? Maar uh, ja, want, uh, hij alles, alles wat hij wat wat heeft aan sieraden, en nou, dat zijn er een hoop, tot de neuspiercing aan toe. Die heeft hij allemaal uh, laten zitten hoor. Dus hij, uh, hij heeft zich er niks van aangetrokken. Nou, misschien kunnen ze zo'n Prince Ever nemen, dat is zo'n zo zo ding door je snikkel. Dan kunnen ze hem er ook ja. uittillen, zo'n kabeltje net, ja. als, uh, net ja, ja, ja. Met Dat is net je beste. beste. Ja, is, klank, ja. het is een explication -ex team, geloof ik, toch? Zo noemen ze die. Ja, ja, ja. het zal wel, wel, wel grappig zijn, ja. Nou, of een grote, grote magneet, hè. dan trekken ze hem er ook zo ja, uit. Hè? Dat is ook een uh, optie. Ja, van uh, Nou ja, uh, verder uh, dan gaan we gaan uh, afwachten wat het in Italië gaat worden. Er was in, uh, bij het EK Kart junioren was er nog een, uh, een uh, behoorlijk uh, incident. Uh, er was een Rus Artemis Severiokin. Die uh, rijdt op een Italiaanse licentie. Dus die mocht wel meedoen. Um, die stond op het podium en um, eerst met zijn vuist op, op de Russische vlag. En daarna maakte hij gewoon de, ja. de Nazi-groet. Hebben jullie dat gehoord? Nee, ja, bizar. En, het gelezen, ja. Hij maakte de Hitlergroet. En ja. uh, loopt het dan wel? En, uh, nou ja Via, dat gaan we onderzoek doen daarna. Uh, ik heb die beelden gezien. Holy ja, hij heeft, hij heeft een dag later de Uiland zijn excuses aangeboden. Want hij was niet maar uh, hij is volgens mij meteen ontslagen door zijn team. Ja, lijkt mij wel. En, uh, ja, lijkt mij ook. En uh, ja, die, jongen, die jongen kan het voor, voor de rest vergeten, denk ik hoor. Um, Oké, okay, nou verder hebben we niet zoveel meer. Ik heb uh, gisteren gegolfd. Dat was het Fleet Open, uh, Sanford Evenement. Heb je gewonnen? Uh, uh, nee, uh, ik, ik kan wel zeggen wie de laatste geworden is. Dat, dat was ik. Maar... Uh, Nee, het was een hele gezellige dag op de Amsterdamse Golf en uh, Amsterdamse Golfclub. En uh, er waren 49 deelnemers en uh, Maurice Riemersma die won. En oh, samen ja. hadden we. Zo van Joop? Ja, zo jou ja. Ja, inderdaad. En uh, s'avonds hadden we een leuke barbecue uh, van uh, Marcel's vestheater uh, bij Café bij de spel. Oh, het spel. Het was allemaal erg gezellig, dus uh, ja, ze doen het één keer in de twee jaar. Uh, drie jaar geleden was het de eerste. Maar ja, door die COVID is dat allemaal niet doorgegaan. En uh, nu was het tweede. Dus dat is, uh, het was erg leuk. Uh, leuk evenement, moet ik zeggen. samples evenement. En daar moeten we er veel meer van hebben natuurlijk. <laughs> nou jongens, ik uh, zou zeggen, dit was het eigenlijk wel. We gaan uh, richting Italië en dan uh, zomaar zien wat er gaat gebeuren. We zijn hè? Nog Eens, eens, eens. Ja, oké. Okay, nou, volgende ben, week, nou, als die. Kom je uh, nog op de koffie? Uh, nee, ik kom niet op de koffie. Nee, je moet wat andere dingen doen. Op. Akkoord. Nou, zet hem op. Ja, dat ga ik zeker doen. Nee. En een mooie dag. Ja, goede uitzending nog allemaal. Ah, ja. En goed doen in de we. Smeer, hè? Oké, okay, mannen. <laughs> hey. Factor 50. Hey, doei, doei. Dag, dag. doei, doei. Doei, zo doei. Zo doei, doei hè? Lekker, en nu is de vraag, uh, heb je nog iets uh, klaarstaan? Een lekkere ja, benzineleiding. Dat heb jij toch ook? Dat noemen we een prostaat. Ja, maar kijk, kijk, er komt erbij nog iets. Er aan. Nee, daar kom aan. Er ja, ja, komt ja. wat aan. Ja, er komt ja, ja. wat aan. Jammer genoeg. Weet jij maar prof staat? Nee, nog niet. <laughs> Proosten. <laughs> Prost. Wat heeft hij ermee te maken? A restless oh. night in één keer over. Ik weet niet wat jij aan het uh, nou, doen bent. Ik doe helemaal niks. Ik ik doe helemaal niks. Nee. Het was iets met Annie Lennox. Dat heet het, uh, van Lutje in Overveen, dat hij geen lunch meer draait, want hij geen personeel heeft, alleen maar mm. avonddienst nog. en uh, We zijn uh, bezig met uh, mensen. Dus, nou ja, dat maakt het toch, het het niet uit. Door. Het was toch een leuk stukje, misschien. Ja, ja, ja natuurlijk. Hè? Zo moet je het zien. De room. Zo moet je het zien. Even over culinaire gedoe. De culinaire rubriek. We hebben er weer een restaurant bij in uh, Zandvoort. Maroe. Maroe. hoe? Het oude Café Neuf. En daar zit een Peruaans-Japans restaurant. Ja. ja, ik ben heel benieuwd. En uh, ze hebben nu een proefvaartje gehad afgelopen weekend voor genodigden. Ik begrijp niet dat wij daar niet bij waren, maar goed. De mensen moeten nog hoop leren, denk ik dan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. geen echte zandvoort. Nee. nee, maar dat is, uh, dat... ja, ik ben heel benieuwd. Ja. 12 april gaat die open. Dus ja, dat, uh, en ik vertel net waar je... gaar is dat nog niet geweest. Het is vandaag. Is steeds een oh echt? Ja. Oh nice. <coughs> nou, dan kunnen we hierna even een klein uh, peruaanse saffietje erin gooien? <laughs> ja, het is maar wel ik wel weet niet of het overdag of lunch en alles is. Dat lijkt me wel. Ja. Ja, ik kan niet waar zijn dat je daar niet een kopje koffie kunt drinken. tussen. Nee, nee, met een aanlocatie terras. Dus dat moet toch wel goed toch? komen, denk ik. Ja. Dat, dat lijkt me wel, wel ja. Uh, ik zeg op naar Maroe. Dus, uh... Ja, ik zeg op naar Maroe. Ja. Koffie. Dat je neemt door nog Ja. <laughs> <laughs> Waarom? Even nou, uh, over het verhaal van meneer Haji. Ik ga kijken of ik het goed uit kan spreken, Frank. Haji Moklelif Farhoud al-Mansouri. Dat is een Iraakse meneer. Die is 103 jaar. Ja. Die uh, is getrouwd. Uh, opnieuw, dat vind ik op zich wel leuk. Ja. Uh, met een 37-jarige vrouw. Maar. Uh... Die man moet toch wel veel geld hebben, zeg. Dat weet je niet. Nee. Maar die. <laughs> maar die, ja, nou goed. Die man die is al een tijdje alleen. Zijn tweede vrouw is. De eerste vrouw ging dood. De tweede vrouw ging bij hem weg. Nou, je kunt natuurlijk in veel gevallen. Als je, wanneer je uh, een moslim bent. mag je meerdere vrouwen. Maar ja. hij heeft hem op één vrouw gefocust. En uh, nu gaat hij opnieuw trouwen met de vrouw van 37. En hij vroeg zich af: Hij wilde graag nog babytjes maken. Ja, genoeg? Die, denk jij dat je als je 103 met het centje nog overeind krijgt? Ik vind, uh, weet die, uh, Charlie Chaplin, die kreeg bij Oena bij zijn vrouw op ja. de 85 ste of zo, kreeg hij nog een kind. Ja, meen je dat? Oh, Jazeker. Oh. Ja, is... Charlie Chaplin heeft nog een kind gemaakt toen hij... Toen en daar heeft later een diep... Batenburg een gemaakt. maar Oena Manamacero. Una Manamacero, Manama ja, Oena ja, Manama ja, klopt. Ja, nee, maar <laughs> moet je voorstellen, die Alman die is nog op de 103e, wil je nog een kind gaan maken. Maar wat ik nog veel grappiger vind, is dat... Hij is een beginneling in vergelijking met zijn zoon. Zijn zoon Kadim. Ja? Die is namelijk 72. Leg lekker, goed op. Ook een lekker jong dingetje. Ja, ook lekker jong dingetje al. Kadim heeft 16 dochters en 17 zonen uit 9 huwelijken. En hij heeft op dit moment 4 vrouwen. Nou, nou, dus zie die man ook... is eigenlijk gewoon een, een beginner ja. in met je kind. Maar nou snap ik ook beter als hij sommige journaalbeelden bekijkt. dat die mannen altijd ogenschijnlijk lusteloos ineens ja, in een van de stoepjes zitten. Je? Ja, die werken zich helemaal. Jij denkt dat. Ik ja. kan wel een grapje maken. Het is hartstikke fijn om dat is zo leuk. Dan mag je vier vrouwen hebben. Ja. Ik weet het niet. Nou, in West-Europa zou dat een ander verhaal worden. Dan moet je, wat ik eerder zei. over zoveel geld beschikken. En ja, maar je hebt ook vier keer zoveel gezeik aan je kop. Ja, ja. Hou daar goed rekening Ja, dat wel. Maar goed, het, het geld vergoedt heel veel zaken in zo'n relatie, nee, de denk mensen ik mensen met dan. veel geld nemen wel een minares met een fletje ergens bij. Dat, dat kan natuurlijk wel. Ja, maar goed, dat is dan een van de, van de mogelijkheden. Ook weer als je geld genoeg hebt. Dus maar, okay, weet je nog, die Harry ja. Mens, die, die, die ja. makelaar, die had er een, een heel dubbel leven heel dubbel met leven. een vrouw ja. en Maar oh, moet je dan nog... eens zo fucking vermoeien. En je moet een goed geheugen hebben. Ja, precies. Waar ja. was je? Kantoor. Ja. All right. Echt niet. Aangedoe. Ja, dat is gedoe, inderdaad. Ja. Moet je het allemaal willen. Maar ik zou er niet aan moeten denken om nog een kind te krijgen. Nee, dat denk nee, ik ook, ook niet. Uh, nee. Iets te enthousiast. Het enige is natuurlijk wel: wij zijn natuurlijk metromannen. Ja. Dus wij zorgen ook, we nemen zelf de zorg van onze kinderen op. We doen zelf een luiertje en een dingetje en een, ja. en een vrabbeltje. Maar de 133-jarige meneer Massoep... Dat gaat hem niet worden. Die, gaat, die zit op de bank en niks zoeken dat hij ja. paraat, die ja. luier. Nou ja, kijk maar naar Rob de Nijs. Die is natuurlijk ook als redelijk oude man nog ja. vader geworden. Ja. Ja, en die heeft nu Parkinson. En ja, het is toch sneeuw voor zo'n kind. Absoluut, ja. Maar hij had natuurlijk al, had al, had al een jongetje wat niet helemaal joppen was, hè? ja. Ja. uit een eerdere relatie. Joshi ja, nee, ja, me, met Brenda oh, uh, ja. Muldijk, uh, ja. Ja. die heeft iets autistisch of zo. Ja. Mee in hand. Ja, ja, ja. Dan zit het jou niet mee uh, in, in, in dat Moet kader. Afkloppen. afkloppen. Onze kinderen zijn gezond. Ja, Niks aan de hand. En ik heb al bijna weer drie uh, kleinkinderen. Ze, Frank trouwens ook bijna. Oh. Ja, dus ook weer wat in aanbouw. Pardon. Wij zijn toch wel. Echt, we lopen wel zink hè, Frank? Ja, He? dat is heel bizar. Ja, ja in augustus uh, gaat de mensen. Ja, wij ook. Uh, vrees, ja. Bevallen oh, van, een, uh, van een dochter. Weer. Een goed verhaal, man. Ja, ja. Maar het is, het, wordt een beetje, het is een beetje hetzelfde als die, man die de hond in drie, die werd ingehaald door zijn zoon. Oh, huh? Met 16 dochters en 17 zonen. Jullie kunnen ook nog even ingehaald worden hè? Door je, door je, Ja, je, want je ik troost. heb mijn startkabels laten doorknippen. Dus voor mij valt weinig mee te verwachten. komt alleen een gebakken lucht uit. <gut> nee, dat, ja. niet eens. Stof? Nee. Tof. Pff, en tot stof zult nee. gij weten, kinderen. Ja. Nee. <laughs> Misschien ja, ja, ja. moet je zo'n toetertje, zo toetertje uit zijn hoor, ik je erin doen hoor. Ja. Oh. Dat, <laughs> dat heb je vroeger wel eens gedaan: een fluitje in je arie gestopt, ja. en een windje laat. Ja. Ja, ja. <laughs> Ik deed wel eens meer rare dingen. Nee. Heb, je wel, heb je wel eens een roltongetje in je, je aardig gestopt en dan een rintje gelaten? Ja? ja, echt. Ja. Gelukt. Ja. Dan moet je wel een harde scheet laten. Hoor. Ja, echt. geluid. Ja, nee, ook, ja. Oh, echt? Oh, ja en in zeker natuurlijk. Ja, ja, zeker. Iedereen heeft ja. zijn eigen scheet aangestoken. Ja. Ja, ja, ja. ja. En bij de faberig, weet je nog? Ja. Op een gegeven moment stond mijn hele broek in brand. <laughs> <Sorry>. <laughs> Bizarre tijden, ja. Oh, god, Dat Dan is ah. ook echt opgesloten. Zijn het dan patiënten, die twee dan, of niet? Nee, maar ze zouden wel medicijnen moeten gebruiken. Ik ben wel eens met, uh, met, uh, met Ger, in, uh, Ger achterin gezeten in mijn uh, toenmalige uh, zwarte limo, de kruisende kruis, kruis, nieuwboord. Zijn we op een zondagmiddag, uh, heb ik het hek, uh, ik heb mijn KLM-pet op, als chauffeurspet, pak je aan. Hebben we het uh, hek wat de brandweer daar had neergezet. om uh, de veiligheid een beetje te waarborgen. nadat het oude Bouwers was, was uitgefikt. Oh ja. dat hek weggeschoven. En toen zijn we gewoon weer voorkomen rijden. Ja. En ik uh, de deur open gedaan. maar er was een portier aangesteld. om te voorkomen dat toch ondersteek dat mensen naar binnen zouden gaan. En uh, niet zo gekke gedachten, overigens. Dus ik deed de deur open en Gerrit uh, uitstappen. En uh, die parapluutje op een parapluutje opgeven. Maar, maar daaraan voorafgaand was ik alvast zelf even naar binnen gegaan. Ah. En toen kwam meteen die vriendin. Wat moet je hier? Weet je, dus gast. Ik zeg, nou, goedemiddag. Hè. Ik heb gereserveerd voor meneer. Maar uh, als ik zo naar binnen kijk en, en ik ruik dat zo... is dat niet helemaal de locatie die in gedachten hebben. Dus, uh, goedemiddag. Stomheid verslagen. Gerrit er in de auto. Op. Dat soort grapje. En wij reden altijd naar boezingen In die auto van hebben. Daar ging ik achterin zitten. En dan had ik een koffiezetapparaatje. En in Heemsteden in oh, ja, ja. hadden we koffie. Twaalf oh, ja, ja, vol, dat duurde het daar. Ja, duurde En ik zat er met een bolluut achterin. En Frank had een chauffeurspet. Ja. Dat, maar dat werd natuurlijk steeds meer mensen zagen ons. Op dezelfde, ja. uh, op dezelfde tijd. Ja, we konden bij zo'n account... Of, of bouwbedrijf, want dat konden wij toen nog rechts af in Haarlem. Ja. En uh, daar waren vaak mensen al bezig. En die zagen dus elke vrijdagmorgen min of meer dezelfde tijd die limo voorbij komen. Met twee mafkees. Dat ja, zijn dus van mensen. Ja, waarom? en dat gaat door. Op een gegeven moment. Nee, ja op een gegeven moment kwam mijn vader thuis en die zei, zijn jullie dat met die auto? Ik zei, wat bedoel je? Nou, die had dat ook al gehoord. twee ja. idioten met een limo. Ja, ja. Ja. Wat het mooie is wat je net schilderde over dat, dat hotel... Als je, maar, uh, als je maar goed genoeg volhoudt en, ge en erin blijft geloven. en je moet gewoon overtuigd zijn van je eigen lulverhaal. Ja. dan gaan mensen erin mee. We hebben ooit een programma ja. gemaakt voor Bienen met Eddie Zoe. En uh, dan hadden we, als had ik allemaal bij Smith Sportprijs naar Haarlem of zo, hadden we allemaal van die prijsjes laten maken. Kleine bekertjes met een duim en een, en een plaatje eronder, weet je wel. En dan belden wij met, weet ik wel, George Sank Hotel. In en wij belden dus de duurste hotels. Die ja, nee, een prijs kregen. Ja, dan, nou, sorry, weer van de program. En dan konden we natuurlijk checken dat we wel een omroeporganisatie waren. Weer van de programma, de best hotels of the world, weet ik wel. En we willen graag uh, die prijs komen overhandigen. Dan kregen we altijd een hele dure suite. Ja, ja. we hebben ja, ja. uitgenodigd. En en ik kwam met zo'n prijsje aan. En ik, hadden we er eentje, dat moest ik zo om lachen. Had ik bedacht dat ze er eentje hadden met een eender op. Een Hoofdjan dus, Monniken dan prijs. Ja, ja, ja. Hoofdjan Monniken dan prijs waren dat. En dan hadden we er eentje met een eender op. Oh. En, en we, om, alleen maar Eddie moest dan de scène maken. Er stond er hoofdcatering, oh. hoofd, huisje. Hoofd, uh, weet ik wat. En dan hadden we allemaal van die dingen met Here's One for You. Here's another one for you. <laughs> Here's one for you. Om die scène te maken, iedereen keer een één. Here's another one for you. Uh, en die mensen die gingen mensen allemaal helemaal trots? boter, te maken. Ja, boter ja. en suiker. Ja, uh, ja dat, dat is natuurlijk. Dat is, dat is overigens ook, uh, God hebben ze ziel: de manier waarop uh, Simon van Kolm. Uh, de beroemde. Ja. Ja. Film, uh, Sand, Sandforter. Omer Simon. Ja. Ja. En die, die kwam altijd in Amerika kwam hij altijd binnen... met van die hele lelijke uh, Delsblauwe molentjes. Ja, ja, ja. Die ja. kocht hij dan in een souvenirshop hier, geloof ik. En <laughs> ja. echt van die lelijke molentjes. En dan kwam je een prijs uitrekenen weet ik wel, aan Clint Eastwood of zo. En dan zei hij <laughs> aan van de poort met Clint Eastwood. He won a prize. En, dan, en hij kwam altijd binnen. Dat vond ik ook zo goed. Hij, hij, oh, oh, want vroeger, kijk, nu kun je helemaal die, die studio <laughs> terreinen niet meer op. Maar dan kwam hij gewoon bij de poort, zei hij aan... Van van Royal, Royal Dutch Television. Nou, dan gingen ze in de, je, de koninklijke Nederlandse uh, televisie. Nou, dan gingen ze in de rij staan, Echt, dan kom je gewoon binnen. Met Goed, een hele eh? lelijke delftlaar molen van souvenirs ja. op Jacqueline. Ja. De Royal Dutch <laughs> Television. En doorlopen. Fantastisch. Hij kreeg ja. ze wel allemaal te spreken. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, ja geweldig. Nou, ook. Ja, dat klopt. Ja, uiteindelijk ook wel. Mioch is natuurlijk ook wel een fenomeen geworden. Ja. Hij was ja. een bij de NCRV. Oh, ja? Oh, ja. Ben ja, ik, ja, ja met nee. Veroen, ik heb gemaakt Ja, bij Veronica, met hem gewerkt. Ja, aardige aardige man, aardige gozer. Heel aardig. Heel aardige man. Ja. ja. Dus dat. Dat zijn ze. Zullen we nog eentje draaien? Laat me eentje doen, doen, maar eentje doen. Ja, we hebben nog vier minuten. Dat ja, zeg vier ik. Vier en, en, half. en doe ik 2.33, uh, doe ik dan een liedje. 2.33 een liedje. <laughs> ja. Oké, okay. dan hebben we nog anderhalve minuut tot aan het uh, nieuws. Stil. Ah. Mooi, hè? Mooi! Wow. En zijn net zo goed als de Beatles. Uh, ja. Ik wou het nog even over jou hebben, Gem. Zeg het eens, uh, Jaap. Uh, we hadden het net over autorijden en dat jij je hebt laten rijden. Ja. Maar ik heb uh, begrepen dat jij afgelopen donderdag... ook voor een klus op pad bent geweest. Ja, dat klopt, zeker. En uh, daar heb ik me laten vertellen dat, uh, dat er iets uh, is... wat een onhebbelijkheidje is uh, van jou. Het is geen onhebbelijkheid. Nee? nee? Nee. Hoezo? Zo moet je het niet zien. Nee? Nee, het is dus gewoon door op, uh, op willen schieten. <laughs> Linksrijders. Schrijf, oh, schrijf. <laughs> linksrijders. Over welke onhebbelijkheid hebben we het? Linksrijders. Die linksrijders, die daar hebben we het over. Nou, die hadden er geen zin. Ja, daar ben ik klaar mee. Ik dacht al die idioten die, die, die, die, die links rijden. En die gaan er met 80 links rijden op de snelweg. En ik denk, uh, over je flatulisme. Nee, flatulisme is, uh, dat is gewoon een uh, hobby. Bent, ja, want je bent van winders. <laughs> gewoon, <ja. laughs> dat is gewoon een hobby. Dat is het ook ook vrij <laughs> om <hebben. laughs> Nee, maar ik mag uh, graag een beetje doorrijden. Oké. Okay. Ja, maar oh. verder dan wat? Nee, oké, okay, maar dat was even... Dat was dat ik een uh, aardig verhaal. Dan ja. heb ik zoiets uh, van, nou, ik ben, van, uh, van... Ik zie jou dan ook echt door dat verkeer heen. Uh, ja, als Christ ik kras, in Zandvoort dus. woon, ben ik al een stuk rustiger in de Is auto. Zo? Ja. Oh. En uh, Siska had een, uh, een mini. <laughs> nou, dan kan je mij net zo goed in een skelter zetten. <laughs> ik ga gewoon gasten met een ding. <laughs> Heel hard. <laughs> Nou, dat was geen... Uh, Die man durfde meer bij de auto te zitten. <laughs> dus Goed, ja, uh, daar, uh, daar heb ik dan wel een, uh, een heb ik dan wel een dingetje mee. Okay. En ik heb mezelf wel aangeleerd om mijn eigen auto niet zo hard te rijden. Je ja. bent uh, een beetje een brave manier geworden in dat, dat, dat opzicht. Op dat, ja, ja, maar ja, ja, het heeft ook te maken met het feit dat je dan... Uh, We zijn er bijna hoor. Ja, dat, ja. Je, dat, je, dat je bonnen krijgt. En, ja, ja, ja, dat is voor niemand leuk natuurlijk. Nee. Uh, we gaan op naar het nieuws. Als je de tv aanzet, dan krijgen we, we waarschijnlijk weer een filmpje Zoveel verzinnen van zoveel. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.